weer hier te mogen staan. Om het woord te mogen mogen delen met de gemeente. Maar al voor ik begin wil ik toch een paar woorden zeggen over over de dingen die wij moeten weten. Over alle dingen die wij horen te weten. Betreffende het koninkrijk van God. Als we tien christenen vragen hoe dat nou precies zit krijgen we al krijgen we van alle tien toch heel veel verschillende antwoorden. Ik wil een vergelijking maken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk van God. Hoe dat in elkaar zit. In het Koninkrijk der Nederlanden is koningin Beatrix de koning van het land. En de Tweede Kamer, Balkenende, die regeert op dit moment. Maar in het Koninkrijk van God werkt dat anders. In het Koninkrijk van God is God die regeert. En niemand anders. En tussen God en de mensen, dat is Jezus de gezalfde. Jezus Christus. Jezus Christus is hoogpriester, hogepriester... En die doet één keer per jaar een offer bij de vader. En op deze aarde is het binnen, binnen de gemeente, heeft God een priester aangesteld. De priester die, ver, die vertegenwoordigt God aanwezigheid binnen de gemeente. De priester is het hoofd. Van de gemeente. In de gemeente. Ja ik moet heel voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want alles wordt opgenomen en opgeschreven. En als ik één fout maak word ik aangevallen. Dat weet ik. De priester. In dit geval is het Wim Verdauw, Die onderwijs. En regeert door dat onderwijs. De Torah. Het volk van Yahweh. Nog een keertje overnieuw. De priester onderwijst en regeert door dat onderwijs het volk van Yahweh. De priester is volkomen amtsdrager. Binnen de gemeente is de priester van God de verantwoordelijke man. De eindverantwoordelijke man met wat er ook gebeurt in de gemeente, binnen de gemeente. Ik hoor geen amen, maar overdenk dat eens even goed. Ja? De hoge priester Jezus die offert eens per jaar voor de vader. Hij is hoogpriester. Wij kunnen als leden van de gemeente direct naar onze vader in de naam van Christus. De gesalvde. Dat zegt de Bijbel. En anders is het niet. En wanneer iemand zoals Janneke hier spreekt vanmorgen... Dan is zij de profeet. En wat is een profeet? Een profeet is een verkondiger van God. Niet meer en niet minder. Al dat andere, dat hebben we gewoon aangeleerd. En dat is niet goed. Zo, zo schrijft de Bijbel dat namelijk niet. Dus, Janneke, je bent vandaag de profeet geweest. Je hebt door deze microfoon gesproken... De woorden Gods. Als zij een leugen had verteld deze morgen... dan is zij een leugenprofeet. Profeet. Komt niet van God. Is dat duidelijk? Een mens die wordt zoals die is... door de gebeurtenissen in zijn leven. Dat hebben we deze morgen gewoon mogen horen. Je wordt niet zomaar zoals je nu bent geworden. Er is iets voorgevallen in je leven... Ik ga u een stukje over mezelf vertellen. Ik kom uit Indonesië. Christen geworden. Maar wanneer ik naar de kerk toe ga... dan gaat het heel anders dan dat hier gebeurt. Want dan komen er... als de, als de, als de dominee komt... er staan er vier mannen op... en dan gaan er twee voor hem staan... en twee achter de, de dominee... En die leidt dan de dominee zo de kansel op. Maar hij kan niet alleen. En dan wordt er geknield daarboven. En dan wordt er gebeden voor de dominee. En dan gaan er de vier mensen zitten achter de dominee. En de dominee die staat dan achter de kansel. En die gaat dan preken. Zo ben ik groot geworden. In een kerk. Ik weet niet anders. En toen ik naar Nederland toe ging, toen ging het ietsje anders. Toen waren er geen vier mensen, maar twee mensen die hebben begeleid naar de kansel toe. En ik heb een keertje een workshop meegemaakt. En het ging van, mag de kerk eigenlijk veranderen? Conclusie, nee. De kerk mag dus niet veranderen. Ik zit nu in deze gemeente. Bijna zes jaar. En daar heeft hier heel veel plaats gevonden. Dat, dat lukt niet om vandaag zomaar te vertellen. Er is zoveel dingen veranderd. Dat wilt u echt niet weten. Er zijn ook zoveel gesneuveld. Mag ik rust weten. Zoveel gesneuveld. Maar het grootste probleem is omdat we gebrek hebben aan kennis. Het volk van God, Israël, is ter gronde gegaan. Hij is ter gronde gegaan omdat ze gebrek hebben aan kennis. Vergeet het niet. Zo is het toen gegaan. Wij kunnen ervan leren. Wanneer u of ik of wij met z'n allen in een probleem terecht zijn gekomen... en we hebben dat morgen nog, dan hebben we gebrek aan kennis... Maar God geeft alle vragen, alle antwoorden, alle problemen opgelost in deze. Daarom zei ik ook, maak gebruik van alle gelegenheid die er is en leer van hem. We hebben hier van alles al gehad. In het begin, toen zat ik nog niet hier, toen had ik een probleem. Want mijn arm wilde niet omhoog om de Heer te prijzen. Ik had er maar één, ook die andere gemeente die dat deed. Mensen doen normaal. En toen we hier in deze gemeente zijn, toen zijn er meer mensen die de arm optillen om de heer te prijzen. Later zijn we nog gaan dansen hier. Ja. Maar goed, we begonnen dus met die arm. Maar die arm van mij, die komt niet hoger dan dit. Die wil dus niet zo. Dat gaat niet. En dan met twee armen, dat wordt helemaal lastig. Dat lukt dus niet. Toen kwam het een moment, dan gingen we vlaggen. Ik denk ik moet niet gekker worden. Vlaggen in de kerk. Nou, ik heb nog veel gekkere dingen meegemaakt. Jezus nog steeds dezelfde. Als je ingaat op Dam en als je uitgaat, zie je zo'n bord. Een hele grote beeldbord van drie meter bij twee meter. Nou, ik durf dus eigenlijk niet te plaatsen, want ik schaam me er gewoon een beetje voor. Ik hoop maar dat niemand langsrijdt, want ik moet het ding plaatsen. Weet u dat? En dat staat op de rotonde hier in Abelasserdam. Als ze binnenrijden, dan, dan zien ze mij daar aan het werk. En er zijn een paar mensen in Amsterdam die mij kennen in een andere tijd. Nicodemus was er heilig mee, weet u wel, heilig bij bij mij. Maar ik schaam me er echt voor. Ik heb een bord. Van Emmanuel. Iedere dag of iedere week moet ik dan uit de auto, in de auto halen. Langs de buren heen. Oh, daar komen de buren aan. Dan loop ik hem zo. En dan moet er nog een vlag erbij komen. Die moet ik ook nog plaatsen. En klap van de vuurpijl. Komt er nog een andere vlag bij. U mag het, u mag het raden. Er is hoop. Ik denk, nou breek mijn klop. Maar niemand had het gemerkt. Want ik kon het heel goed. Ik, ik, ik, ik kon heel goed komedie spelen. Dat heb ik allemaal hier mogen meemaken in deze gemeente. We hebben nog een tijd meegemaakt dat op een gegeven moment iemand opstaat. En die zegt, die vrouw de vrouwen moeten hoofddoeken dragen, hoofdbedekking dragen. Het ging als een bom dat in deze gemeente. Wim was er niet bij. Het was echt een lastig moment. En zo kwam een hele hoop mensen hier voorbij. En die probeerden hun ding neer te leggen binnen de gemeente. Die je niet kan voorkomen. En weet u, broeders en zusters. Nu hebben we weer iets nieuws. Want velen van ons dragen een chit <lacht> En er komt kom een lieve broeder naar me toe. Echt, ik heb hem lief. En ik dank God dat dit gebeurd is. Ik kom naar me toe. En hij sprak me aan met u. Ik het toch wel beleefd. Waarom draagt u geen chit Ik denk zo, dit wordt een moeilijke vraag. Dat wordt ook een moeilijk antwoord. Maar ik dacht: laat mij eerlijk zijn. Laat mij eerlijk zijn. Ik heb dus gezegd: Van ja, als ik dat doe, zou ik er problemen mee krijgen. Thuis, met mijn gezin. Dat is gewoon eerlijk. Zo is het ook voor. Dat is uit mijn hart gekomen. Ik zal er niet om liegen. En deze broeder zegt: Van. Nou valt u van die troon. Oh wat was ik God dankbaar. Dat deze broeder het gezegd heeft. Vele mensen denken er alleen maar over. Maar hij durft het mij te zeggen. En ik ben blij dat hij tegen mij gaat zeggen. Want weet u wat het is broeders en zusters. Woorden zijn dolksteken. Bij de verkeerde mensen. Wij moeten ermee om kunnen gaan. Met elkaar. Heb respect voor elkaar. Niet iedereen is er klaar voor. Ik heb iedere morgen als ik hier kom. Ik ben de eerste morgens en ik ga het laatste weg. Dat is meestal zo. Dat is al tien jaar zo. Voordat ik bij deze gemeente zit. Maar. Ik heb vandaag nog steeds. Dat ik moet tussen, uh, zeggen. Tussen zuster A of broeder B. Gezegende Sabbat. En bij de ander zeg ik sabbat shalom. En bij de ander kan ik zeggen shabbat shalom. Voelt u het verschil? Bij velen is het nog moeilijk om in plaats sabbat shabbat te zeggen. Ik heb dat mogen ervaren. Ik heb het zelf ook. Het is heel fijn om, om dingen te ervaren. Want dan begrijp je ook de anderen. Dat is heel belangrijk, heel belangrijk. Weet u, het is makkelijk om met je autootje, als je verkeerd hebt of als je van koers wil veranderen om de stuur te draaien om terug te gaan, of de andere kant om te gaan. Maar, als je, stuurt, als je stuurwiel gekoppeld is aan een vrachtwagen met 30 ton erachter, is dus wat ik heb bij de hoek niet zomaar om. Echt niet waar, je zal misschien een rotonde moeten zoeken. Die misschien nog 10 kilometer of 20 kilometer verderop is om te kunnen draaien. Ik wil de gemeente vragen. Heb geduld. Heb geduld met elkaar. Laten we een eenheid vormen in verscheidenheid. Echt, we zijn allemaal anders en we zijn er nog niet, we zijn er nog niet klaar voor om, om, om, om, om, om eens te zijn met alle dingen. Die ene die durft dat te zeggen. Die andere die gaat huilen. Die ander die lacht erom. En die ander wil door, want die zitten hier. Maar kijk naar je zusje en je broertje, want die zit nog hier. Die moeten ook mee. Hou daar rekening mee, alsjeblieft. Dat is wat ik de gemeente wil vragen op deze morgen. Ik vind het fijn om hier te mogen staan. U ziet het daar, ik heb daar een, een lampje en een beetje olie bij me. Ik weet niet of dit eraan toekom, maar ik wil u heel veel vertellen. Heel veel vandaag. Zoveel. ik denk niet dat ik eraan toekom maar ik heb namelijk nog steeds over het koninkrijk van God lang geleden wel vier jaar geleden toen heeft hier onze profeet gestaan en die heeft door deze speaker gesproken haar naam is Janneke Brochus ja je bent een profeet klinkt wel een beetje vreemd maar je bent een profeet voor God. In God's ogen ben je een profeet. Ik mag hier staan om het woord van God te spreken. Ik ben gewoon zijn dienaar. Ik ben zijn dienaar. En beneden mij staat Ali. Ali die mag na de dienst alles aanvegen hier zo. Schoonvegen. Alle toiletten nakijken of alles schoon is. En dan mag ik de deur op slot zetten. Alleen is het zo, bij het koninkrijk van God is de kleinste de grootste, weet u dat? Weet u dat? Dat de dames of de heren die aan de afval zit boven, boven, boven mij staat. Weet u dat? Zo zit het namelijk in het koninkrijk van God. Ja? Wat heeft de profeet van God gesproken vier, vijf, vier jaar geleden, ruim vier jaar geleden... Ze sprak namelijk over 1 Korinthe 13. En ik zal u dat vertellen. Dat ik toen ik één keer gehoord heb. Dat ze het voorgelezen hebt, Heeft mij die teksten nooit meer losgelaten. En waarom niet? Omdat ik zie. Maar niet begrijp wat er staat. Want er staat er zoveel in. En dat is vanaf die dag. Iedere dag opnieuw. Zodra ik mijn bijbeltje pak, dan blader ik altijd zo'n beetje rond. En dan kom ik in 1 Korinther 13 en dan lees ik vanaf vers 1, 2 en 3 en dan stop ik er gewoon mee. Ik ga er nou een stukje lezen. Vers 2. Al ware het dat ik profetische gaven had... ...en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist... ...en al het geloof had, zodat ik bergen verzette... Maar had de liefde niet, ik waarde niets, zegt de profeet. En ik zat daar met één, één oor tegen die spieker. Wat zegt ze nou? De volgende tekst. Al ware het dat ik al wat ik heb tot spijze uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand. Maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Heel lang daarna begrijp ik één ding. Het gaat niet over de liefde. Maar als ik alles geef wat ik had. Wat moet je dan nog noemen? Is dat geen liefde? En ik verbrand mijn lichaam. Hij hebt dus niet over de liefde. Hij hebt dus over de liefde Gods. Het antwoord zit in 2 Johannes 6. Dat wij elkander de lief hebben. En dit is de liefde. Dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod. Gelijk gij van het begin gehoord hebt. Dat gij daarin moet wandelen. Dat is het antwoord. Op wat er hier staat. De liefde gods is dat wij naar zijn woord wandelen. En anders is het niet. Maar het laat me niet los. Het blijft maar doormalen. Week in en week uit. Dat doe ik soms drie, vier keer per dag. Hè? Tussen de koffie. Dan komt er weer dat stukje. Want dan wordt natuurlijk van alles opgekrast en geschreven. Wat staat er nou? En alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist. En toen kwam ik achter. Toen ging bij mij een lampje branden. Het hele koninkrijk van God is een geheimenis. Als u zegt dat u het begrijpt, moet u het mij maar vertellen. Het is een geheimenis. Paulus heeft niks anders dan alleen maar over geheimenissen. De Heer Jezus die sprak alleen maar in geheimenissen. In gelijkenissen. Als ik een gelijkenis vertel over een vrachtwagen, dan probeer ik u alleen maar duidelijk te maken hoe dat zit. Maar als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, dan heeft hij daar een heel andere bedoeling mee. Dat is heel vreemd. Kom, laten we een stukje lezen. U kunt het lezen in... Even kijken, wat staat die nou weer? Matthäus 13. Matthäus 13, vers 10. En de discipelen... Vers, vers 10, ja. Yeah. En de discipelen kwam en zeiden tot hem, waarom spreek gij tot, tot hen in gelijkenissen? En hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun, is dat niet gegeven? Want wie heeft zal gegeven worden en wie...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 En deze woorden die de Heer sprak in gelijkenissen, dat heeft hij in de evangeliën 39 keren gedaan. En dan mag u alle dingen ontcijferen en ik zal u dit vertellen. We hebben allemaal een aparte uitleg daarover. Ik denk dat we alles weten. Ik wil een voorbeeld, een voorbeeld nemen. En ik zal u dit vertellen, het is een heel triestig voorbeeld. Echt. Maar het einde, het einde, het einde komt goed. Hè? Het gaat namelijk over de tien wijzen en de tien dwazen. Of de vijf wijzen en de vijf dwazen, moet ik zeggen. Daar waren tien, tien maagden. Het staat in Matthäus 25. Dit, dit vertelt de Heer zelf hè? Niet niemand anders. Maar hij heeft dit verhaal verteld. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden. Die haar lampen nemen en uittrokken de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas. En vijf waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede. Maar geen olie. Je hebt allemaal lampen meegenomen. Maar geen olie. Doch de wijze namen olie in, in haar kruiken. Met haar lampen. Terwijl de, bruide, de bruidegom uitbleef. Werd zij allens slaperig en sliepen in. Dus de dwazen en de wijzen, die vielen in slaap. Staat hierin. En midden in de nacht klonk een, een groep, de bruidegoms. Zie, ga hen tegemoet. Toen stonden al de maagden op en brachten haar lampen in orde. En de en de wijze zeiden tot de, of de dwazen zeiden tot de wijze: Geef ons van uw olie. Want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Nee. Er mocht niet genoeg zijn voor ons, en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop daar voor uzelf. Doch terwijl zij heen gingen.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 Ik ken u niet. Waag dan, want gij weet de dag nog het uur. Het is verschrikkelijk. Begrijpt u dat nog? Een God van liefde? Jezus Christus, die zo lief is, vertelt dus een verhaal hier zo. Dat er op een gegeven moment tien, waarvan vijf wijs is en vijf is dwaas... Ze hebben allemaal lampen meegenomen. Die andere vijf hebben geen olie meegenomen. En ze komen te laat voor die deur. En hij zegt, ik ken je niet. Als u het snapt, dan wil ik het graag van u horen. Dit is hard. Dit is echt kei en keihard. En zo gaat hij dus gewoon door met zijn gelijkenissen. Niet te verstaan, niet te begrijpen. En wanneer, wanneer er mensen zijn die dit begrijpen, die zullen de anderen niet kunnen uitleggen. Waarom niet? Omdat die broeders en die zusters, die zitten in de geest binnen het koninkrijk van God. Je kan ook bijna niet meer communiceren tegen de anderen die aan de buitenkant zitten van het koninkrijk van God. Ofwel nog in het vlees zit. Daarom maakt het ook zo moeilijk om tegen, tegen, uh, tegen mensen te spreken die lauw zijn. Die zeggen, ah joh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Zo nauw moet je het gewoon niet nemen. Wat willen we nou eigenlijk? Er is nog een verhaal over een gelijkenis van een man die een schat heeft gevonden... Hij heeft terug teruggegraven. Hij is naar huis gegaan. Hij heeft alles verkocht wat hij had. Hij is teruggekomen. En hij heeft de akker en de schat erbij gekocht. En weet u, toen hij hem openmaakt, weet u wat hij zag? Dit heeft hij gezien. En toen hij het openmaakt. Toen zag hij geheimenissen. Een puzzel, abacadabra. Hij kwam er niet meer uit. Hij kwam er niet meer uit. Weet u, wie zoekt, wie vindt, die klop zal geopend gedaan worden. Maar broeders en zusters, zoeken we werkelijk de Heer? Ik ben een keertje naar de priester gegaan, mijn priester, broeder Verdauw. En ik vraag hem, hoe zit het nou eigenlijk met die tienden? Hij zei Louis... wil je het echt weten? Ik denk... ik weet het al, hou maar op. Moet ik nou van de bruto... of moet ik hem maar van de netto geven? Ik heb geen gesprek meer gemaakt. We hebben geen gesprek meer gehad. Dat kan ik niet meer herinneren dat dat gebeurd is. Maar ik ben wel naar huis gegaan. Ik heb de volgende dag zitten huilen... En de maandag of de dinsdag ben ik met mijn loonstrookje gekomen. Want ik kwam er zelf dus niet uit. Ik zei, zeg jij maar wat ik moet geven. Zeg jij maar wat van de Heer is. En ik heb het afgerond naar boven. En dat heb ik gegeven. En dat doe ik nog steeds. Maar toen kwam ik die blaadjes tegen. Die witte blaadjes. En toen dacht ik bij mezelf, waarom? Staat het daar anders in? Je moet iedereen een kans geven. en zusters. God, maar ook jezelf. Ook een andere. Dat doet hij alleen maar om mild te zijn. Weet u dat? De gemeente is net begonnen. Gun een gun ieder een fout te maken. Maar we kunnen de Heeren zoeken. velen zoeken de Heeren, Maar die zoeken hem niet echt. Maar als je echt hem wil zoeken. Zal je hem vinden. Je moet hem alleen maar zoeken om te vinden. Anders moet je hem niet zoeken. Echt niet. Want je zal hem gewoon niet vinden. Maar als dat onze mentaliteit is, dan vind je bij ieder bladzijde die je openslaat, de Heer. Want dit is zijn woord. Dus alle antwoorden op, op uw vragen. Als wij een probleem hebben, is het alleen maar een probleem omdat we het woord van God niet serieus nemen. Gehoord geen Amen. We hebben zoveel boeken nodig. Buiten de Bijbel. Ook had ik een mooi boekje van Thea mogen lezen. En ik heb het heel kort gehouden. Er staat op. Dat God is niet verder als één gebed van ons vandaan. Ik heb het boekje gesloten. Ik vond het zo mooi. Maar lieve broeders en zusters. Dat heeft God ook gezegd zelf. Ik ben bij je, zegt hij. Waarom hebben we dan nog andere boeken nodig? Kom alleen maar omdat we gewoon zijn woord niet serieus nemen. God spreekt tot mij en tot u. Luister naar zijn woord en doe dat wat hij zegt. Maar dat doet hij alleen maar voor ons. Niet voor God. En als ik gegeven had alles wat van God is over de tiende. Dan heb ik eigenlijk nog niets bijzonders gedaan. Want ik heb alleen maar gegeven wat van hem is. Ik heb afgerond naar boven. Twee eurotjes. Twee euro. Want je wil op goede voet weer met de Heer omgaan, toch? Nee, dat doen we niet. Dus ik heb twee euro naar boven afgeteld. En die heb ik dan afgestaan. Keurig iedere ieder maand. En het voelt goed. Want het is van hem. Het is zijn deel. Maar over die koninkrijk van God... Daar kan je heel lang over praten. De volgende prediking wordt ook koninkrijk van God. Dat is deel, deel 27. Er dat, dat is te veel om daarover te vertellen. Te veel. Je komt het in één dag dus niet uit. Maar de, de, de, deze maagden... Daar zijn er vijf van... Die het koninkrijk van God dus niet binnenkomen. Ondanks dat ze toch met het lampje zijn gaan lopen... En ze hebben de olie... Hij is bijna leeg. Je kan het lampje vullen met olie totdat hij vol is. Je kan het niet meer vullen. Als wij het woord van God drinken wanneer we het nodig hebben en we drinken zoveel en we laten hem gewoon twee maanden op de kast liggen, ik zal u dit vertellen: je droogt uit. Of je droogt op. Je kunt een plantje of een boompje niet een emmer water geven en zeggen van nou, volgende maand geven we wel weer even wat. Je moet echt ieder dag moet je gewoon voor je ziel moet je gewoon het woord tot je nemen. Ieder dag een klein beetje. Ik hoop dat u begrijpt wat ik eigenlijk wil vertellen. Want met intelligentie kom je er niet. Want het woord van God, het koninkrijk van God is gegeven aan kinderkus. Hij zegt niet dat je, dat je een kind moet zijn. Nee, hij zei aan kinderkus. Maar hij zei ook van tevoren, niet aan al die intelligenten en die wijze mensen... Want voor hem zijn we allemaal dwaas. We zijn allemaal dwazen. Maar we moeten gewoon gehoorzaam zijn en luisteren als een kind. Dat is wat hij wat eigenlijk zegt. Dus we moeten er gewoon het woord volgen. Want het is gewoon goed voor ons. Ook al gaat het een beetje minder goed. Dan nog moeten we het niet loslaten. Maar dat is onze enige hoop. Hij is bij ons. Als u een probleem hebt. Kom dan tot de gemeente. Kom dan tot uw broeder. Bespreek dat. Maar dat moet u niet eerder doen als voor alvorens u dus. Tot God bent gekomen. In uw binnenkamer. Maar dan doe je goed. God wil u, God wil u helpen. Al de dagen van uw leven. Bent u gewoon gewaarborgd in Hem. Broers en zusters, ik wil naar Efeze. Efeze 5. De boeken van Paulus. Ik heb het heel lang heb ik opzij gelegd. Omdat ik er niets van begrepen heb. Begrijp het niet, het wordt alleen maar moeilijker. Hoe dieper je in Paulus gaat, hoe, hoe moeilijker het gaat worden. Ik zie dat ik nog maar weinig tijd heb. Maar ik wil er toch aan beginnen. Efeze 5, wees naar volgens God, staat hierop. Als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft gehad En zich voor ons heeft gegeven als offergave en slachtoffer, Goden tot een wilrijkende reuk. Ik wil een sprongetje maken naar vers 6. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn gods over de kinderen. Doe dan niet met hem mede, want gij waart vroeger duisternis. Maar thans zet gij licht in de heren, wandelt als kinderen des lichts. Weet u wat het mooiste is wat hier staat? Gij zegt het licht. Wij zijn dus het licht. We hebben niet het licht. Wij zijn het licht. Het probleem is. Als het licht het duisternis tegenkomt. Dat je problemen krijgt. Maar die duisternis die ziet het licht aankomen. Gaat dus nooit goed samen. Dus als je problemen hebt. Dan weet u wat er aan de hand is. U bent het licht. U hebt het niet. U hoeft nog niet eens te praten. Ze zien je al aankomen. Oh, je licht. Helemaal niet leuk. Nou, nee, helemaal niet leuk. Moet je ze meemaken als je achter een stuur zit en dan iemand zet zijn grote lichten aan. Nou, je wordt gewoon een beetje agressief. Dan moet je, je spiegels een beetje omdraaien en dan zet hij dan een beetje te bumperen. Dat is het probleem. U bent het licht. Dus je kan hem niet. Je, kan hem, je aanwezigheid in het duister is gewoon een probleem. Of ze moeten met je meegaan. Dus u bent het licht, staat hierin. U hebt het niet, u bent het. En dan zegt, de, zegt Paulus, dan moet je ook in het licht wandelen. En toets wat, even kijken, want de vrucht des lichts bestaat uit in louter goedheid, gerechtigheid en waarheid. En toets wat de Heere behagelijk is. Hoor je? U moet echt toetsen, u moet hem leren kennen. Wat vindt die nog fijn? Wat vindt de Heere nog fijn dat we doen? En neem geen deel aan onvruchtbare werken der duisternis. Maar onmasker, ze wel eer, want het ...is zelfs handelijk te, te noemen wat heimelijk door het woord verricht. Dat hen door het woord... ...door hen het woord wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt... ...komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. Daarom heet het, ontwaak gij die slaap. Word eens wakker. Vers 15. Zie dus nou, nou letten toe... Hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen. Dus we moeten wijs handelen. In de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des heren is. Dus we hebben echt alles nodig om te weten wat hij wil. En bedring u niet aan wijn. Nou, hij zegt niet dat je niet mag drinken, maar je moet je eigen niet bedrinken. Zo staat het hier. Bandeloos is, waar, waar, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder andere psalmen. Nou, dit is dus eigenlijk een opdracht. We moeten ons eigen vervullen met de geest. Maar hoe doe je dat? Hoe vervul je eigen met de geest? Ik ken er mensen die, die vervullen zijn eigen ieder week met de geest. Die gaan naar voren. En de dominee of de pastor die zet zijn handen op. En dan wordt er aan de achterkant opgevangen. En de geest ontvangen. En dan gaan er zo ongeveer 400 man zo. En weet u wat het mooiste van alles is? Er zijn erbij. Ik spreek waarheid. Die staan op. En die sluiten achter in de rij. Ja, het is triest hoor. We lachen er wel om. Het is echt triest. Maar het gebeurt. En er zijn erbij. Die gaan er nog een keertje. Voor de derde keer. Neer. Het is. Het is geen geintje. Het is echt geen geintje. Deze mensen geloven het echt. Dat het op die manier gebeurt. En we lachen er soms om. Maar het is gewoon heel triest. Het is echt heel triest. Maar hij zegt hier. Maar wordt vervuld met de geest. Maar hoe vul je jezelf met de geest van God? Hoe vul je dat? Het is een opdracht. hè? Dit is echt een opdracht. Dat moeten we dus doen. Zijn woord tot ons nemen. Altijd. Ieder dag. Je kan niet zeggen van nou ik doe het nog maar voor de hele jaar. Dan kan ik hem dichtgooien dan is het gewoon klaar. Maar dan gaat het pitje uit. En dan hebben we een probleem. God is geest. En dit is zijn woord. Zijn adem moeten we tot ons nemen. We moeten daarna leven zoals God het wil. En dan broeders en zusters kunnen we dus doen wat er hieronder staat. Want hij zegt hier op vers 21 wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus nou ik zou u dit vertellen het is een vies woord dat een christen onderdanig is aan de andere christen je komt ze bijna nooit tegen je moet eens een keertje horen als een christen in zijn rechten staat ja maar ik heb gelijk zo staat het zo spreekt de heer hij staat in zijn gelijk. Paulus gaat veel verder. Vrouwen, wees u mannen onderdanig als de heren. Want de man is het hoofd van zijn vrouw. Evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Zo. Dan hebben we echt pas een probleem. Maar als wij ons eigen vervullen met de geest van God. Als we dat tot ons nemen. Dan kunnen we dit alles wat Hij zegt vervullen. Kunnen we het doen. Kunnen we het doen zoals Hij hier schrijft. Wij moeten het woord van God serieus nemen. Wij moeten, wat er hier staat, moeten we serieus nemen. Dan hebben we geen boeken meer nodig. Alleen maar het woord van God. Wat er staat, moeten we gewoon doen. En niet anders. Gewoon doen. Adviseert je buurvrouw, je buurman hetzelfde te doen. Het geldt ook voor de man. Ik bedoel als de vrouw meer weet als de man. Dan nog is de man de God in zijn huis. Dat is wat God wil. En ik kom dan een andere dag om te vertellen hoe dat precies zit. U moet Die man moet die ophemelen. Omhoog brengen. Dat is wat God wil. Hier staat het zo geschreven. En de man moet zijn eigen vrouw lief hebben, als zijn eigen lichaam, zegt hij. Iedere man verzorgt goed voor zijn eigen lichaam, ook voor zijn vrouw. Zo staat het gewoon geschreven. U moet het gewoon doen. Echt waar. En God zal u belonen. Zo staat het geschreven. Ik heb dat niet gesproken. Zo staat het hier. Vers 32. Dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus. En de gemeente. Hoe vindt u dat? Het is een geheimenis. Dit is een geheimenis van een heel goed huwelijk. Als u een probleem hebt, dan heeft u of een probleem met geld. Of een probleem met uw relatie. Andere problemen bestaan bijna niet meer. Weet u dat? Als ik op mijn werk kom. En er zijn mensen die zeggen, ik heb een probleem. Ik zeg, nou, laat maar daar. Uh, heb je problemen thuis? Of zit je zonder uh, doekoe? <lacht> je zit altijd goed. Maar dat zijn onze problemen. Maar het geheim zit hierin. We moeten ons eigen vullen met de geest. Iedere dag. Je kan niet zeggen, van, nou, ik ga nou maar de hele avond doen of... Nee, je moet het vullen met de geest van God. En doe dat nou, ook hoe druk we ook hebben. We moeten dat gewoon doen, we moeten tijd maken. Ja. Het beste is toch nog vroeg opstaan, want s'avonds ben je moe, ben je kapot. Als je je kinderen eerst in je bed moet, moet leggen en je hebt nog eens een hele dagtaak achter de rug. Ja, dan gaan je ogen, die luiken, die gaan dicht. Je bent moe. Het gaat gewoon niet meer. Het gaat gewoon niet meer. Sluit een verbond met onze Vader in de hemel. Maar Vader, ik wil U leren kennen. Ik wil U echt zoeken. Ik wil U kennen. Leer mij Uw wil te doen. Maak tijd met Hem. Doe een belofte. Durf dat eens te doen. Eén uur per dag. Is vijf uur of zeven uur in de week. Dat is om te beginnen. Maar eigenlijk is dat nog veel te weinig. Waarom? Omdat dit het belangrijkste is in Uw hele leven. Er is niets belangrijker dan het woord van God. Er is geen mens in de wereld. Geen vrouw in de wereld. Kan ik u, durf ik u echt te zeggen. Die mij lief kan hebben. Maar God wel. Die kan mij lief hebben. En u kan mij lief hebben. Wanneer God in u woont. En anders niet. Want ik ben een akelige man. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Maar wanneer God in u woont, dan heeft u de vruchten. U kan geduldig zijn, langmoedig. U hebt de liefde van God in u. Dan kunnen we elkaar omhelzen. En dan kan je altijd tegen elkaar zeggen, ik hou van u. Weet u wat het is, broeders en zusters? De Heer Jezus heeft tien melaats, tien melaats genezen. Tien melaats. En er is één melaats teruggekomen. Om hem te bedanken. En laat die ene mij laten ik zijn. Ik ben teruggekomen om hem te bedanken. Want hij heeft mij genezen. Wilt u de volgende zijn? Als u genezen bent. Om tot hem te komen. Om hem dankbaar te zijn. Uw dankbaarheid te tonen. Want hij is het waard. Hij is het echt waard. Om aanbeden te worden. Want hij is het die over ons waard. Al de dagen van ons leven. Trouwens, het boek is heel goed. God is niet verder als één gebed van u vandaan. Maar ik kan u nog één ding verklappen. Als u echt een probleem hebt, pak uw telefoon. Want zijn priester op deze aarde, die woon echt één telefoontje van ons vandaan. Ook als ik het nodig heb, dan gaat mijn telefoon. Alles is allemaal voor één woord die ik niet begrijp. En ik ben God dankbaar. Dat wij in die mogelijkheid zijn. Ook midden in de nacht. Amen.